En hij zei tot mij: Wat ziet gij, mensenkind? Gemeente Ezekiel, die heeft een gezicht gezien, een visioen. Een visioen is een innerlijk gezicht van profetische aard. En dat is bovennatuurlijk. Visioen, bovennatuurlijk. Op beeldende wijze tekent dat visioen het heilsplan met van God met zijn volk, met Israël en de volkeren. Namen als de geest, de tempel, het altaar, de stad van God die een naam heeft. Daarover gaat het in de tekst. Het accent dat valt dan ook op de verkondiging die van God uitgaat. De boodschap die daarachter schuil gaat. Want de stroom, water die uit de herbouwde tempel komt, zal overal leven brengen waar de dood heerst. Dat is dan ook het thema van de preek. Leven waar de dood heerst. De verkondiging. Dat lezen we als we, als we beginnen te lezen zeg maar bij hoofdstuk 39. Dat de Heer zijn aangezicht niet meer zal verbergen wanneer hij zijn geest over het huis Israël zal uitgieten. En in hoofdstuk 40 lezen wij dat de hand des Heeren op hem was. En de Heere neemt hem mee op een hoge berg naar het land Israël. Deze schrift plaatsen. Noem ik even vanwege het verband. Om wat ik net gezegd heb te onderstrepen. Het zien. Maar dat had u wel begrepen, denk ik. Het zien in dit tekstgedeelte is heel belangrijk. Telkens lezen we en ziet. Zo ook hier in vers 1. Daarna bracht hij mij weder tot aan de deuren van het huis en ziet. Wie is hij die Ezekiel wederbrengt? Wel in hoofdstuk 40, vers 4 lezen we dat en die man. Sprak met mij, ziet met uw ogen, hoor met uw oren en zet uw hart op alles wat ik u zal doen zien. Verkondig daarna het huis Israëls alles wat gij ziet. De man is de Heer zelf, zoals blijkt uit hoofdstuk 43 vers 7. Dat is de plaats van mijn troon en daar zal ik wonen. En wat ziet Ezekiel terwijl hij in het heilige staat... ...daarna bracht hij mij weder tot aan de deur van het huis... ...en ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis. Water, gemeente, jongens en meisjes... ...water is het oud-testamentische beeld van de heilige geest. En met name wordt het werk van de heilige geest... ...verkondigd onder het beeld van waterstromen... ...die God zal uitgieten... Psalm 36 bijvoorbeeld, gij drinkt ze uit de beek, wel lusten, want bij u is de fontein des levens. En ook de profeet Jezaja brengt het zo treffend onder woorden, gij lieten zult waters scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En het overbekende hoofdstuk in Jezaja 55, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren de wateren, zei ik al, het beeld van de heilige geest. En van die geest beleiden wij dat die Heere is en levend maakt. En ziet, dat woordje zien gemeente, is een uitdrukking van verrassing en verwondering voor Ezekiel. Ezekiel ziet druppelsgewijs water komen van onder de dorpel van het huis des heren In oostelijke richting stroomt het. Hij ziet dat water langs het altaar gaan... In zijn ogen lezen we niets dan verwondering, want wie ziet daar nu water uitkomen? Het is natuurlijk ook beeldend gesproken, nietwaar? En aangezien Ezekiel nu niets meer van het stroomtje kan zien, brengt die man hem mee naar buiten. En ...ziet het water, de werkwoordsvorm zegt dat het een klokkend geluid maakte... ...de versen 3, 4 en 5 gemeten, Kijkt er maar naar, die vormen een eenheid... ...want die man, die man heeft een meetlint in zijn hand... ...hij meet daarmee de stroom, telkens 1000 el, dat wil zeggen telkens 500 meter... ...de versen 3, 4 en 5. Na de eerste 500 meter laat hij de profeet door het water gaan... ...en het blijkt enkel water te zijn... Het water reikt niet verder dan zijn enkels. Daarna laat de man Ezechiel weer 500 meter de stroom ingaan. En nu blijkt het kniewater te zijn. En nog de derde 500 meter blijkt het heupwater te zijn. Je ziet het als het ware in gedachten voor u. Hij gaat steeds dieper het water in, totdat hij niet meer de bodem kan bereiken. En dan moet hij zwemmen. Dus het gaat hier in de versen 3, 4 en 5 over enkelwater, kniewater, heupwater en zwemwater. En dan onderbreekt die man een zegel en hij zei tot mij, hebt gij het gezien mensenkind? Met andere woorden, moet je wel goed opslaan. Want dat heb je nodig. En er komt nog meer gemeente, want vervolgens brengt die man... Ezekiel langs de oever van de beek terug. Dus hij is uit het water. En dan brengt hij hem via de oever terug. En dan ziet hij dat er al bomen aan weerszijden van de, van de rivier zijn gegroeid. Ontsproten zijn. Maar Ezekiel ziet nog meer gemeente. Want het water dat uit het heiligdom gekomen is. Stroomt naar de Zoutzee. De Dode Zee weet u wel. En tenslotte in de, in de Middellandse Zee. Hij ziet dat. Wat ziet hij dan? Overal waar dit water komt, brengt het leven aan alles wat leeft. Het water blijkt ook geneeskrachtig te zijn, zodat men op de, op de oever van de beek ook vissers aantreft, die hun netten uitlaten. Er is zeer veel vis. Ja, alles levende ziel leeft, omdat het water daar gekomen is. Dat is de verkondiging, we zeiden dat aan het begin al, daar waar dit water komt, is er leven. Nog een keer, normaal is dat een boom één keer per jaar zijn vrucht geeft, althans bij ons. Maar nu geeft ze elke maand haar vrucht. En daarom lazen we openbaring 22 erbij. Het zijn ook eetbare vruchten, en de bladeren hebben zelfs een geneeskrachtige werking. Zijn blad is tot heling. En wat is nu het geheim van dat leven, van dat vruchtdragen, van die krachtdadige werking, zeg maar. De wateren uit het heiligdom. Daar zetten we een dikke streep onder. De plaats waar God tegenwoordig is onder zijn volk. Waar zijn heerlijkheid is, zijn segina. We gaan dat zien, gemeente Ezekiel. Laat ons vanmorgen een klein beetje meekijken. En ziet, de Heer laat aan Ezekiel duidelijk zien dat de stroom uit het heiligdom komt. Daar is de bron. Dus bij God zelf. Dat moeten wij ook leren zien. Moeten jullie leren zien, jongens en meisjes. Moeten we allemaal leren zien. Bij God zelf. Daarom preekt Ezekiel van God uit. Ja, dan kun je wel zeggen, dat weet ik al, Oh, dat wist ik al. Oh, er wordt in zoveel nieuws verkondigd vanmorgen, maar de accenten worden wel gelegd daar waar ze horen. Zo moet Ezekiel verkondigen, dat wil zeggen doorgeven, wat hij gezien heeft. En dat is uiterst belangrijk. Wat je ziet, wat zijn oor heeft gehoord, hij moet er zijn hart op zetten. Dit water, zeiden we al, is het beeld van de Heilige Geest. Ik zeg dat nog een keer. Want dat is die geest die het verdorvene vernieuwt, die het dode tot leven brengt. En daar ontspringt dan ook een leven. En wat ziet hij zich? gel het water stroomt langs het altaar. Dat betekent zonder offer geen leven, geen verzoening tempel altaar offer ze horen bij elkaar in de tempel werden de offers gebracht met pasen Ema, en eenmaal per jaar op Yom Kippur de grote verzoendag weet u wel daar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen en sprenkelde het bloed op het kaperet op het verzoendeksel in plaats van zichzelf en van het volk omdat God verzoening wil dat is de kern ook van de verkondiging God wil verzoening want dat bloed, dat de, wat de hoge priester sprengelde, schreeuwde op het bloed van het lam van God, de Christus. Daarom wijst hij zegel ook op de bron. Dat is toch een verrassende boodschap, gemeente. Zeker als u het nog nooit eerder hoorde, is dat toch verrassend, nietwaar? Want wie verwacht er nu een bron in het heiligdom? om te laten zien dat verzoening bij God vandaan komt... dat moeten wij ook leren zien, dat zei ik al. En die stroom die Ezekiel ziet is de stroom van Gods genade. Een stroom van genezing, van heling. Daar moet de Heer Jezus aan gedacht hebben toen hij... op het laatste van het loofhuttenfeest... u kent het misschien wel, dat gedeelte uit Johannes 7... daar moet Jezus aan gedacht hebben... Toen ze op punt stonden om naar huis te gaan, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit mijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden, die in hem geloven. Wat bedoelt Jezus? Innerlijk bewogen stelt Jezus vast dat ze dorst hebben. Hij ziet ze daar bezig in dansen en rij. Die mensen daar die lijken op een, op een aarde waarin de scheuren te zien is van droogte. U begrijpt het, Jezus die heeft het over de geestelijke dorst. Wie Jezus niet heeft, heeft dorst. Dat is de conclusie uit deze tekst. Dat is ook zijn stelling. Wie Jezus niet heeft, heeft dorst. Dat Jezus komen en drinken is het antwoord op alle deinen en dreunen van de scharen. Al heb je nog zoveel vreugde in het water scheppen. Jezus is het antwoord op de levensdorst van een ieder. We lezen hier dat de wateren langs de zuidkant van het altaar stroomden. En daar zit natuurlijk een geschiedenis achter gemeente. Want één stroomde daar door dat beetje het bloed van al die offerdieren. Weet u wel. En zo mogen we de lijn ook doortrekken naar de plaats van het gericht en der verzoening, Golgotha genaamd, waar het wonder der verzoening heeft plaatsgevonden. Omdat God dat wil en omdat Christus dat wil. Er is geen heiland, dan hij alleen. Het leven stroomt uit de bron. God heeft geen lust aan de onverzoende dood van de goddeloze. Daartoe schenkt hij zijn zaligmaker, Christus, ook wel... Het water des levens genoemd. En het is noodzakelijk dat zondaren van hem en uit hem leren drinken. Leren drinken. Want gemeente, sinds we de deur bij God zijn uitgelopen... zijn we door de zonde voor God als dood. Dat is een belevenis hoor. Maar ziet... De wateren vlieten uit het heiligdom. En dat is leven. Sinds het Goede Vrijdag en Pasen is geweest, is het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden gescheurd. Dat wil zeggen, de toegang tot God is voor een zondaar vrij. En hij ontmoet, als hij gaat, vriendelijke ogen van eeuwigheid. En daarom vloeien de wateren uit het heiligdom waar God woont en troont. De heilige geest is uitgestort en hij verkondigt ons het leven in Christus. Dat is pinksteren, goed begrijpen. Hij brengt het leven in de dood. En de beloofde en de gekomen geest laat zich niet terugdringen. Evenmin het stromend water in al haar kracht terug te dringen is. En nu worden we persoonlijk uit die bron bediend. Gemeente. U weet toch wel wat dat is. Voor Ezekiel was het verrassend. Hebt ge het gezien mensenkind. Zo is dit visioen, dit gezicht een indrukwekkende prediking. Met een duidelijke boodschap. God grijpt zelf in, wereldwijd en persoonlijk. Jood en niet-Jood omdat wij door de verkondiging be bevindelijk zullen weten dat het leven in onze God ligt. Zonder water blijven we dood. Dat in ons de dood is, beschrijft hij zich een paar hoofdstukken terug, weet u wel in hoofdstuk 16. Uw vader was een amoriet en uw moeder was een hetit. dat wil zeggen zonder God. Niemand zag naar u om, geen oog had medelijden met u, om de walgelijkheid van uw ziel geworpen op het vlakke van het veld. U lag daar in uw geboortebloed. Maar toen ging ge ik u voorbij, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef, ja leef. Ik breidde mijn vleugelen over u uit en ik dekte uw naakheid en ik zwoer u en kwam met u in een verbond en gij werd de mijne. Ziet u gemeente het oorsprong, de oorsprong van het leven ligt in Israël schot, dat is een wonder. En dan nog wat. Die stroom begint klein, druppelsgewijs. En dat is ook al tegen de natuurlijke orde. Want als je bijvoorbeeld in de bergen loopt, dat heb je vast wel eens gedaan... Een waterval, die hoor je al op grote afstand, nietwaar? En als je dan dichterbij komt, dan is dat een oorverdovend geluid. En dan kijk je natuurlijk waar die stroom naartoe gaat, als je hem volgen kunt. En als je hem volgen kunt, zeg maar... Daar zie je helemaal onderaan in het dal dat die stroom zich vertakt in allerlei stroomtjes. Dat wil zeggen, de kracht is eruit. Dat is de natuur. Maar hier is het net andersom, ziet u dat? Het begin is klein, het druppelt, zegt de tekst, maar hoe verder het wegstroomt, hoe dieper en hoe krachtiger de stroom wordt. Ezekiel ziet dan ook niet iets van de natuur, maar van boven de natuur. Zo zijn we de preek begonnen. Hij ziet Gods werk en Gods genade. De ge dit, dat geestelijk onderwijs moet Ezekiel in zich opnemen. Doorgeven. En wat is dat een heerlijk werk om dat door te geven. Dat verzeker ik u. Uw dienst heeft ons nog nooit verdrood. Ezekiel moet als het ware door de tekst heen kruipen. En erop kloppen, zegt Luther dan. En dat moeten alle geroepen dienaren. Ja... En jij in bijzonder Op de tekst kloppen. er doorheen kruipen. Dat is de verkondiging. De verkondiging is een zaak van het hart. De prediking begint vanuit het heiligdom. Bij God vandaan een wonder. Als we daar nog wel eens over verwonderd zijn en raken. Het begint zo klein. Druppelsgewijs. Je hebt de roep van deze gemeente gehoord. En van Gods wegen mag je mag je hen dienen vanuit het heiligdom. Je mag ervoor zorgen dat Gods kinderen voedding krijgen, voedsel krijgen. En op dat dode zondaar worden opgewekt, opgeroepen, om tot leven te komen. Dat we de gemeente zien, klein of groot maakt niks uit... maar dat we de gemeente zien zoals God ze ziet... Zoals Jezus ze ziet. Wat een heerlijk werk om anderen te helpen te leren waden door de stroom. Van de enkels tot de knieën tot de heupen om ze te leren zwemmen. Broeders, collega's, we zien het toch wel dat er nog zoveel op de kant staan. Dat er, dat er nog zoveel zijn die alleen nog maar pootje baden, mag je het zo eens zeggen. De kanttekenaren van de Statenvertaling merken bij deze tekst op dat het snel wassende water afbeeldt de voortgang, de loop en de wasdom van de openbaring van het Heilige Evangelie. Mitschades de verscheidene mate der gaven van de Heilige Geest in dit en in de volkomenheid in het andere leven. Ze hebben met deze woorden willen zeggen: De Heilige Geest valt niet zomaar op ons neer. Die komt tot ons en over ons in de verkondiging van de gezonde en zuivere leer van het evangelie. We hebben met het woord te maken wat van zichzelf levenwekkend is. Door de prediking schenkt de Heer ons geloof en het leven. En woord en geest zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn één, zeg maar één stroom. Wat een prediking uit dit visioen. Het begint met druppels, maar na twee kilometer... ...kan de profeet al niet meer blijven staan. En daarom wordt er gepredikt... ...van God uitgemeten... ...dat de geest... evenmin te stuiten is... ...als de kracht van het stromende water. Geen sterveling is in staat... ...om die stroom tegen te houden. Het werk van de geest is onweerstaanbaar. In de kerk zien we dat... ...in onze kerkjes... ...maar ook in ons persoonlijk leven. Niet te stuiten... We zien het al in handelingen 2 zeg maar. De discipelen zijn vol van de heilige geest, omdat de geest hen had. Niet andersom, de geest had hen. En het begon daar ook al zo klein, maar de geest is, de geest is doorgegaan met zijn wederbarend werk. U ziet het echt verkeerd door gemeente als u zegt, ik merk er zo weinig van. Ben je echt verkeerd? U, u ziet het dan van onderop, vanuit, vanuit de mens. En u ziet dat het in de kerk gaat, zoals in de natuurlijke stroom. Die stroom, het zijpelt nog wel wat in de kerk. Je ziet het echt verkeerd. Je hebt de verkeerde bril op. Het is echt waar. Dat is niet de stroom die uit het heiligdom komt. We moeten wel leren zien wat Ezekiel heeft gezien. Onze ogen moeten daarvoor open, Onze oren moeten horen wat God zegt. Wat zegt God bij je in deze tekst? Ik zin speelde daar al even op. Jezus zegt niets anders dan de schriften. Moet je erger hebben. Wij moeten veel in gesprek met die man zijn. En daarom is exegese, gemeente, dat is een moeilijk woord, maar het is zo belangrijk. De exegese is het luisteren, is het ontvangen. Dat is exegese, het luisteren, ontvangen. En de prediking is het spreken, dat is het doorgeven. Dat leren we van Ezekiel. Doorgeven. Dan mag u van de verkondiging veel verwachten, jongens en meisjes, gemeente. Want het werk van de Heer gaat wel door, net als de stroom doorgaat. Ook al gaat ze soms een ondergronds, maar ze gaat door. Dat geloven wij. En Daarom prediken wij. Ja, de rivier wordt steeds breder en krachtiger. Johannes heeft het gezien op Patmos, heeft het ver vooruit gezien. Een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, naties en tongen. En niemand zal ontbreken van al diegenen, mag ik het zo eens zeggen? Die door de stroom zijn meegenomen. Door de kracht van het wassende water. Jongens en meisjes, de kerk heeft toekomst. Omdat God naar ons toekomt, door de kracht van de prediking. En hij gaat nog door met het schrijven. Op zijn rol. In het boek des levens, des labs. Maar de mate en de werking van de geest is niet voor ieder hetzelfde. Dat zal duidelijk zijn. We moeten wel met de het water in gemeten. De, profe de profeet bleef ook niet op de kant staan. Hij bleef geen toeschouwer. De man, de Heer, gebood hem door het water te gaan. Dat zeg ik, omdat sommigen zich zo veilig voelen op de kant. Maar dat is het niet. U moet het water in. Dat wil zeggen, we moeten als zon daarvan genade leren leven. Waar is die man die zei, ik zie er zo weinig van. U moet het water in. U, dan moet u de kracht van de stroom voelen. En dan wordt u door die stroom meegenomen. Zo ver dat, dat u niet meer staan kunt. Er is nooit iemand in het water verdronken. Weet u wat ze wel, wel geworden zijn? Dronken, maar daarvan de liefde Gods. Want die volle beek van eens maakt hier elke in liefde dronken. Wat een wonder dat de Heer zich nog ontfermen wil over ons, over u, over jou, over de gemeente van Hasselt. Dat hij nog een dienaar zendt die een boodschap hebben vanuit het heiligdom. Dat je het wel eens ervaart soms dat je een boodschappenjongen van God bent, van de Heer bent. Uw nieuwe herder en leraar zal u meenemen de beken. Hij zal met u de schriften lezen, uitleggen en toepassen. U kan ik me voorstellen dat er iemand zegt van morgen: ja, dat is wel een mooi beeld. Maar, maar, Dominic zal maar eerlijk zijn. Ik voel zo'n afstand vanuit het heiligdom naar mijn ziel zodat ik me afvraag: is deze boodschap nu wel voor mij? Dat kan ik me voorstellen. Dan lezen we nog een keer de tekst. Want die man die neemt Ezekiel mee in gedachten, zelfs naar de dode zee. Daar brengt zelfs hij zelfs het leven. U weet dat de Zoutzee of dode Zee. Het beeld is van de dood, daar leeft niets. Ze is ontstaan na het oordeel van Sodom en Gomorrah. Denk aan de vrouw van Lot. Maar nu hoort Ezekiel dat daar zelfs leven komt. Leven in de dood, zo geneeskrachtig is het water. De vissen die uit de Jordaan daar naartoe stromen blijven in leven. En vissen spreiden hun netten uit. Net als in vers 7 en 6 en 7 met de vruchtbomen. En ook hier gaat het om de verkondiging. Dat nog niet de kerk uitgaan. Overal waar de geest komt en werkt, daar komt nieuw leven. Ons hart, ons leven vertoont vaak het beeld van huis uit zeker van de dode zegemeente Zo dood is ons hart zo leeg kan het in ons hart zijn. Zo arm, arm als ik en is er geen. En ziet. Zo'n dood bestaan, in zo'n dood bestaan brengt de geest leven. Hoor dan. De Heere zoekt de dood op. En dat kan hij. Omdat Jezus de dood overwonnen heeft. Verslonden heeft. Dat is een wonder. Het wonder aller wonderen. Dat er nu een God is die naar mij toekomt. Naar mij dode hond als ik ben. Want hij wil dat ik zal leven. Hij ziet het. Dat u nog toeschouwer bent. Dat ziet hij wel. De geestelijke betekenis is ook vanmorgen. Dat de genade van God over u uitgegoten wordt. Niet alleen naar levende, maar ook naar dode godsdienstige mensen. Een vraag is natuurlijk, wilt u dat? Laat de modder en het moeras in het elfde vers u tot schrikbeeld zijn. Want die zijn tot zout overgegeven. Wel zalig kunnen worden, maar niet willen worden. Niet van genade willen leven. Het water des levens vloeit rijkelijk over de dood. En wat zie je ervan? Wanneer het water des levens in de dode zee wordt uitgegoten, dan wordt het water, door het water wordt die zee gezond. Wel, alle levende wezens die er wemelen komen tot leven. Er zal zeer veel vis zijn. Doden zullen horen de stem van de levende God. Op één dag slaan er zich 3000 op de bos. Wat moeten wij doen, meneer broeders? Dan zie ik een man die kreupel was van zijn geboorte afspringen als een hert, God lovende. Dan hoor ik de boorman vragen, wat verhindert mij gedoopt te worden? Indien gij van harte gelooft, spreekt te hem Jezus. De stroom van Gods genade wordt steeds krachtiger als zelfs een Saulus van Tarzan die moord blaast, dreigt, ter aarde valt en vraagt wat wilt gij dat ik doen zal. En die man wordt het middel om die grote stroom van Gods genade naar Europa te brengen, want ook daar is zeer veel vis. Niet alleen in het water in de IJssel, die door de IJssel stroomt, maar hier het water uit de bron. Psalm 87 gaat in vervulling. En zo worden nog heden ten dagen binaren geroepen uitgestoten, in alle plaatsen om mensen te nodigen en te lokken, om tot de Heere en Zaligmaker te komen, ook in Hasselt. Dat onze goede God jou wil gebruiken. Daar raken we met de zege niet over uitgewonderd. Om allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Te voeden en te laven. Met dat heerlijke frisse leven water. Met Christus zijn persoon en zijn werk. We gaan afronden gemeente. Hij is present hoor, onder de bediening van het woord. En er moet voor hem moet alle dodigheid wijken. Zeker weten. Want waar hij is, daar is leven. En dat leven, dat ziet uit naar zijn komst. Nog een kleine tijd. En dan zal de stroom uitmonden. In de eeuwige heerlijkheid hierboven. Daar eindigt de stroom, als u het weten wilt. En daarvan mocht Johannes getuigen als hij zegt, En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het lam. En in het midden van haar straten, op de ene op de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. Als u, als jij op de kant blijft staan, dan is dat gelijk aan de dood. Maar in het water is dat een leven. Ziet u wat een heerlijk werk verkondigen is. Wellicht zijn er nog wel jonge mensen in ons midden die dat voortreffelijke werk begeren. Dat je toch zeggen kunt tegen mensen, tegen zondaren, dat er geen vervloeking meer zal zijn tegen niemand die zich laat meenemen door de stroom van Gods genade. Om bij het lam uit te komen, om Hem te dienen voor eeuwig. Dat we zijn aangezicht zullen zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Daar zal geen nacht meer zijn. En ze zullen geen kaars nog licht ter zon van nodig hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen. In alle eeuwigheid. Mag ik nu de vraag tenslotte nog stellen. Hebt u dat nu gezien? Zalig. Als je zo dat woord van God ziet, in je opneemt om het te bewaren, voor nu en voor eeuwig. Amen. Wij zingen uit Psalm 87, de versen 4 en 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. En ook het vijfde, vers 4 en vers 5 van Psalm 87 als antwoord op de preek.